Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. 30 fans van FC Utrecht zijn niet meer welkom bij hun club. Ze hebben een stadionverbod gekregen voor de rellen van afgelopen zondag. Tijdens de play-off wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ging het mis... vertelt verslaggever Ronald van Dam. Eerst bestookte Utrecht en Go Ahead fans elkaar met vuurwerk. Nou, toen uiteindelijk de wedstrijd met 2-1 verloren ging voor Utrecht... bestormde Utrecht fans het veld, wilden naar het vak van de Go Ahead supporters. Het viel er vielen raken klappen ook met de beveiligers van FC Utrecht... Daarna gingen ze buitenom langs het stadion, oh, nog even aan de voorkant van het stadion, de confrontatie aan met de ME. Volgens de burgemeester werden er onder meer met stenen, dakgoten, fietsen en putdeksels gegooid. Drie politiemensen waren zo bang dat ze een waarschuwingsschot losten. Twee ME'ers zijn gewond geraakt bij die rellen, bij het stadion van UCFC Utrecht. En de club zegt dat ze op beelden nog meer mensen hebben herkend en dat die later ook gestraft zullen worden. Op de Fontys Hogeschool in Eindhoven is vanmorgen iemand bedreigd en met een mes gestoken. Volgens deze verslaggever van Omroep Brabant is een leraar licht gewond geraakt. De vrouw zou daarbij in haar vinger zijn gestoken. Het gebouw werd ontruimd en de studenten moesten een tijdje buiten op de campus wachten. Kort daarna, rond half tien, werd het gebouw weer vrijgegeven en mochten de studenten weer naar binnen. De vermoedelijke dader is een man van tussen de 40 en 45. De politie is nog naar hem op zoek. En terwijl de fans van Go Ahead Eagles nog aan het nagenieten zijn van het behalen van Europees voetbal... ...probeert een tuincentrum in Deventer alvast een slaatje te slaan uit het gras uit het stadion de Adelaarshorst. Ja, dat gras kun je nu kopen in een potje en het kost een tientje. Het uh, heilige gras van Go Ahead Eagles. Uh, net zoveel liefde als uh, je aan de vrouw geeft moet je eigenlijk ook aan het potje geven eigenlijk. En uh, ik denk dat we gewoon een beetje water geven en uh, af en toe tegen praten... Dat doen we trouwens altijd wel als we naar het stadion toe gaan. Even naar het gras kijken en een uh, klein knipboogje. En de opbrengst gaat naar het grasteam van Go Ahead Eagles. Dat is het team dat de grasmat in het stadion in Deventer het hele jaar onderhoudt. Het weer dan nog. Een wisselend dagje met veel grijs en af en toe buien. Vanmiddag kan er ook hagel en onweer tussen zitten. Maar tussendoor zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Goed nieuws over de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij Knopend is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 5 kilometer file vanaf Heemskerk met 35 minuten verdraging. Dan naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend een kwartiertje. Doorwegwerkzaamheden wordt aan de linkerrijstrook gewerkt. Hou daar rekening mee. Dan de AN9, de weg in beide richtingen tussen Alkmaar en Den Helder, wordt aan de weg gewerkt bij petten. Vertraging varieert tussen de 10 en 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke happen, gezelligheid en service combineert? Precies, Rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de Noebi 1 is voor iedereen de plek om heerlijk te vertoeven. En Rabbel is niet zomaar een plek.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 dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een Palestijnse stad op de westelijke Jordaanoever heeft een onbekende gisteravond twee Israëlische militairen doodgereden. Dat gebeurde bij een checkpoint. De dader zou zich aan de Palestijnse autoriteiten hebben overgegeven. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn tenminste vier gewonden gevallen door Russische aanvallen. Oekraïne en Rusland hebben elkaar afgelopen nacht bestookt met drones en raketten. De leiders van de vier formerende partijen spreken op dit moment met kandidaat premier Schoof en formateur van Zwol over de samenstelling van het nieuwe kabinet. Het is de bedoeling dat de ploeg op 26 juni op het bordes staat. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 16 tot 19 graden. E.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 Het is niet you want to be sad with anyone. maar if I ever find that you've changed at any het niet not you to find you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 Sometimes stroll hand in hand with love It easy, but still, there's a road going down. Not invincible. we're not no. invincible We're only people Ooh. We're, only we're people. not invincible Hey we're not invincible, we're not invincible.